Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. Vier relschoppers die dinsdag na de halve WK-finale in Den Haag werden gearresteerd... blijven vastzitten tot na de finale. Drie van hen moeten zelfs tot na de huldiging in de cel blijven. De vier gooiden stenen en flessen naar de mobiele eenheid... bij rellen op een plein in het Laakkwartier. Vandaag moesten ze voor de supersnelrechter verschijnen. Door de verdachte tot na de finale vast te houden, wil justitie voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het Nederlands elftal komt maandag aan het einde van de middag aan op Schiphol. De pers is daarbij aanwezig, maar de aankomst is niet bedoeld voor het publiek. Het is maandag een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven. En Schiphol roept supporters daarom op om niet te komen en dinsdag naar de huldiging in Amsterdam te gaan. In Luttelgeest in Flevoland is een hennepplantage ter grootte van een voetbalveld opgerold. De 18.000 plantjes hebben een straatwaarde van zo'n 1,8 miljoen euro. Ze stonden in een voormalige bloemenkast die een speciale stroomvoorziening heeft. Daardoor viel het hoge stroomverbruik in eerste instantie niet op. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het is tot nu toe de grootste hennepvangst van het jaar in Flevoland.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 You are Bij de wc's zijn nu heel erg schoon. Met deze harde muziek komt er opeens passie naar boven. Hè? Kunnen we dat even kort samenvatten? Van. Uh, nou, uh, het eerste dat, we, dat wist ik nog. Dat is uh, uh, typisch iets uh, uit uh, mijn uh, periode. Dat, uh, dat ik op een gegeven moment. Uh, een beetje met de muziek in aanraking kwam. Iron Maiden met uh, Wisted Years. In het legendarische radioprogramma Kou Café ging altijd heel, heel als volgt uh, tussen Kees Baars en Alfred Lagarde, die gesprekjes. Kees, oh pik, weet je wel, dat was dan Alfred Lagarde, die begonnen dan mee. En dan kwam Kees Baars met uh, weer een, een of andere concertagenda en uh, de hele, hele ruiter met tuit maar op. En het tweede nummer, nou, dat moet jij me dan maar eens even uitleggen, want dat weet ik niet. En dat is heel simpel. Dat is een invloed van de band die wij nog steeds te gast hebben, dames en heren. Je mag één applaus oh, voor Dead Unity? Oeh, Dead Unity, ja. Bedankt. Dit was Snapcase met Disconnector. Een van jullie grootste invloeden, hè, toch? Zit er nou, nou veel Ja, uh, niet van een van de grootste invloeden, maar meer een invloed uh, voor mij. Qua zang ook. Ja. Uh, okay. Zit er ook een beetje anger in? Woede? Frustratie? Ja, daar is uh, hardcore een beetje op gewenseerd. Uh. Ja? Ja. Ja. Is frustratie. het een uitlaatklep uitlaat, voor, voor ja. velen, om, om het ja, naartoe, zo zers, te zeggen? Zers, zers, ja, zeer zeker. Het is toch wel een beetje een uh, muziek uh, gebouwd op frustratie. <tast> ja. Ja. ja, nou dat er iemand hier rond die nogal erg gefrustreerd is, dus daarom uh, zeg nou, ik dan. Zeg even Zichar, wat je wilt zeggen, zin, want uh, het is heel gehoord. belangrijk nee, voor Ik had het even over de uitagenda van Zandvoort en dat frustreert mij enorm dit jaar. Wat is er gebeurd met alle leuke festiviteiten, concertjes? Fijne dansavonden of wat dan ook in plaats ja, dance van... Uh, Dancefort hebben we niet meer. Kerkconcerten en weet ik veel wat voor allemaal voor bejaarde mensen er georganiseerd wordt momenteel. Ja, maar uh, En ook al die gefrustreerde die mensen had je het over we, we, we, in het dorp. Ik zeg, ja. tijd voor Formule 1. <laughs> tijd voor Formule 1. Nou, daar ben ik Zeker voor, wezen. maar dan moet je hier dus wel met een hele grote geldbuidel komen ja, om die bejaarde een, van, het, het van op, de foca dus zo gek te krijgen. En een derde, vierde en vijfde weg hier naartoe. Een derde, vierde en vijfde, dat moet je ook even de milieubeweging even verder uit... Uh, uit Laten we daar nou niet over hebben. Ja, maar we hebben hier mensen die houden van de hertjes. Daar zijn er veel te veel van hier in dit dorp. Uh, tegenwoordig grazen ze bij, uh, bij onze buren wel het uh, wapen van Zandvoort. Ja, Een gewei hertjes... hoef, je, hoef je niet meer de waterleiding daar nemen, want je vindt hem op straat. Ja, de, de dat is heel simpel. hebben houden ook van elkaar. Dat klopt. <laughs> en, uh, ik... Ik, ik zie ons vergieterist al terugkomen. Ah, gaaf. Hij heeft weer wat gescoord. Hij heeft uh, wat gescoord, ja. ja nou, dat, uh, dat, dat, We merken wel wat dat, uh, wat dat is. Uh, maar, uh, ja, ja, uh, het is een hoog uh, ja, 65-plus gehalte. Wat Jo hier uh, net uh, loopt te roepen. Dus. In, uh, in Zandvoort? Ja. Ja, Zandvoort ja. is niet zo jeugdig meer, zeg maar. Het is allemaal 50 plus. Als je de demografie <laughs> ziet, dan stijgt het ook, zeg maar, bij de ah, 40 gaat het helemaal omhoog. We hebben, we hebben een wethouder hier in dit dorp gehad. Hij is er niet meer. Was een oudere wethouder, overigens. Hij was uh, bijna 70, maar die zegt... De wereldbevolking vergrijst en de wereldbevolking neemt af, zei hij. Dus laten we de skatering die zo geweldig was hier maar sluiten. Ja, dat is of, echt of, fucking jammer. Die of of het, uh, bij de, uh, bij de ja. stand zeg maar. Ja. Ja, die was goed. Die indoor uh, skatepark. Uh, ja. Ja. Het oude Dolphinaar ja. uh, ja. Als er iemand ja. luistert van de gemeente, dat moet echt weer open. Want daar is echt animo voor. Ja. Wat wou je zeggen, Jo? inderdaad gaaf was. En daarvoor is de painpit Dat was ook heel gaaf. Ja, ja. Nou, we zitten nu even ja, in het blokje het, uh, van, uh, van woede. Zitten we dus nu even Je is een hè? beetje aan het instorten, zeg maar, dat hele pand. Uh, uh, ja, dat mag uh, op zijn zacht gezegd wel een likje verf uh, mag het wel hebben. Maar ik denk dat uh, gewoon helemaal de hameren uh, door de middenboulevard. Ik maak me van mijn hart geen moord hoor. En als ik uh, dan toch wat uh, hier en daar wat uh, mensen van, uh, van een bepaalde partij voor hun hoofd uh, stoot. Nou, dan is dat jammer. CDA? <laughs> ja. Nee! Oh, Nee, nee, nee, nee, nee. We, hebben hier nog een, uh, we hebben hier nog een club van mensen die noemen zich de OPZ. Staat voor oudere partij okay. Zandvoort. Okay. Uh, alles uh, moet behouden worden en bij het goede laten. Ja. Uh, maar ze vergaten er één ding bij te vertellen. Uh, van de paar weken terug zag ik een, uh, zag ik een uh, berichtje in de krant staan. Heel leuk. Maar op een gegeven moment werd er gezegd van... Ja, iedereen met de huizen, die moeten uh, gewoon uh, iets, iets extra's betalen. Of dat nou belasting is, ik weet het niet. Daar gaat het even niet om. Maar ergens willen ze dus wat meer gaan belasten. Geef ik je te raden? Wie ze dan belasten? Juist eigen doelgroep. Nou, uh, ga mij dat eens uitleggen, denk ik dan. Hè? Ik bedoel, uh, maar goed, dat is, uh, dat is onder andere frustratie. En dan moeten we hele uh, uh, uh, speciale evenementen als een, een viesmaaltijdje of uh, hè, dat er weer ergens op de hoek uh, een of van de koor staat, uh, staat, uh, staat, te, staat te zingen of wat dan ook. Het wordt tijd voor vernieuwing. Het wordt tijd voor de bezen. En tijd voor muziek. Inderdaad. En ja, daarna willen we deze graag horen. Ja, we willen deze heel graag horen. Ja, heel graag horen. Wat het... Wat ik denk dat Dennis Bucks, para met zijn para papa, echt, dat uh, is de shit hier, denk ik. Para papa, Goh, para. ik denk alleen maar aan para papa, maar laten we horen, Lamb of God. Barry Bucks <laughs> nou Lamb of God. Even instrumentaal om een beetje uit te gaan blazen van wat alles hier, zeg maar de frustratie. Maar nou de grote hit van Bring, ja Dead Unity eigenlijk. Hè? De, gewoon jullie grote hit. We waren zo blij. Zal ik me even verstaanbaar maken? Zeg dan ik even wat zachter. Want je bent van mij. Niemand anders meer, want je bent van Jij bent van Nee, hey, Laat het even naar nou de doorlopen. Hoor. Juist, hè? daar kan ik tenminste mezelf verstaanbaar maken. Hè. Zonder dat ik hier collega's voor het hoofd ga stoten. Het is niet geheel op mijn muziek. Het past ook... Uh... Nou, het je past in dit programma, want het is echt, het is echt donders. Gewoon, ja? donders is dit. Donners. Ja, we hebben nog meer in de aanbieding, lieve kijkbuisvriendjes. We Ruimte hebben is... Q Music. We hebben Robert L. Sanford op zijn best. Wil <lacht> gaat echt zo draaien. Oh, oh. Ik ga je nooit meer Deeltraad weg. Harry. Ik ga je nooit meer weg. Het muziek cadeau. Nou, die, daar staan nog wel leuke dingen op. Zo zeg je, de EFRO, geen, je weet weet En Gerard Joling met bloed heet. Lekker... Gerard Joling is bloed heet. Lekker. Ja. Oh. Lekker dikke pik. Jij kan hem wel aardig nadoen. Als Gerard. Vanavond gaat het gebeuren. Ja. Met uh, 24 uur verliefd. Uh, 24 uur verliefd op jou. Ja. Toch zijn dat nummers die ik ook draai. Bij de wat toegankelijke, nieuwe, toegankelijke programma's van, de, oh, van deze oh, man. Ik zal wel moeten. <laughs> ja. Dat is toch weer. dat. Uh... Zandvoort, je moet je af en toe een beetje voegen uh, maar ik ben ook altijd een beetje in een recalcitrante uh, figuur binnen, binnen een hoop uh, groeperingen geweest uh, dit is mijn uitlaatklep dus uh, alles uh, wat ik, uh, waar ik dan tegenaan uh, wil schoppen dat doe ik dan hier vandaag. Nou, wordt het niet eens tijd voor gitaren, want ik uh, zit me wel weer vreselijk op te winnen met, uh, met allerlei wat leven. Aan Kijk, elkaar weet je dat nog helemaal niet van de grond komt hier in Europa. De Five Finger Death Punch. Hier komen ze... Ik wil me excuseren voor alles wat wij jullie hebben aangedaan met deze muziek. Want eigenlijk draaien we gewoon altijd op donderdag dit. Heerlijkheid van Jongens, ga staan voor het Sofvoetse volkslied. Ja. Yeah. Met z'n allen. Goed. Hé, hey, um, jij zit een beetje in mijn muziekcollectie nu te kijken. Wat, wat, wat, wat gaat het worden? Ja, we moeten toch mijn aller, allerfavoritste band doen. En dat is Wolves Jericho. Ja. Toch. En uh, ja, doe dan maar... Ik heb uh, ook die cd nog van jou. Die kan ik er ja, ook in gewoon gooien. Ja, maar gewoon. En Ho dan uh, zeg maar... Uh, het welbekende nummer ja, van All hell The Death. Hoor. All Hell The Death. Nou, ja, het... die, die, die staat er niet op, want dit is een single. No Saving Me. Hè. No Saving Me. Ja. Nou, even voor degene die Walls of Jericho of niet kennen. Walls of Jericho is een uh, hardcore band, kan ik wel zeggen. Metalcore eigenlijk. De hardcore metalcore. Maar in plaats van wat traditioneel eigenlijk vaak een mannengebied is de zang van hardcore. Is uh, yeah, Was Jericho. Uh, bezet door een vrouw als frontvrouw, zeg maar. En dat gaat best wel hard. Dat gaat best wel hard. Helemaal ja, onder een getatoeerd. Het en... is wel best wel in opkomst. Uh, oh, dus echt hè? Uh? Dat is wel goed. Uh... Ja, maar dat is uit. Ik... Nou ja, ja, is wel ja. <laughs> is wel een en dan komt er opeens een vrouw toe aan. Toe dan into, en dan weet oh, en je wel, Arch Enemy. Oh, Arch Enemy, ja. Jouw... En die trekt heel over maar vrouwen in de metal, dat wordt, dat wordt steeds gaver. Want op een gegeven moment ja, uh, komen de, wat je zegt steeds met beentjes op. Uh, Arch Enemy, uh, Wals of Jericho, A uh, Wrestle of Bear Ones. Misschien kennen jullie die. Ja. Die ken je? Ja, ik wel. Ik heb het echt op mijn computer staan. Echt? Ja, dat echt. had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Dat maakt niet uit. Ik heb een heleboel muziek. Echt waar. <laughs> Allemaal eerlijk verkregen. <laughs> ja. Via de, via de betaalde download sites. Ja, via de welbekende internetlijnen. <laughs> Was of Jericho, no saving me. Hier, Alternate FFM. Inside these broken lines. A disruption of our life. an alternative. Verschil. De eerste plaat die we hiervoor draaien, is dezelfde band als nu. Dit is die vrouw die zo zit te schreeuwen. Nou, ik moet het er maar nadoen. Een andere band die heel erg zit te schreeuwen is het volgende bandje. En dat is wel eens weer in de studio. Straks meer Dead Unity, maar nu Dead Unity. Ah! Een, uh, wat in mijn oor gefluisterd was: is dit het beste gelikt bandje? Hardcore, een van de beginbands. V vul me aan wanneer, uh, wanneer dat niet zo is, hoor. Uh, uh, het is niet even van de beginbands, maar het is wel een uh, band die veel ja, een groot verschil heeft gemaakt in uh, de regionale hardcore zeg maar, van Amsterdam en Haarlem. Dit uh, mm. was oil. Oil. oil. Moet ik even kijken welk nummer: want dat, dat, Band de Forbidden Beat. Kijk, Band of, Forbi de, de band of Forbidden Beat. Nee, Eerst even band. ontdekken met een download. Wat zijn de... Oh ja, de ban. De ban, ja. Ik snap hem, ik snap hem. Uh, helemaal duidelijk. Helemaal duidelijk. Uh, dit is nog steeds de donderdonderdag uh, met Dead Unity in de studio. Uh, je, waar kunnen ze je eigenlijk zien? Uh, ja. Waar gaan jullie optreden? Oh, hebben jullie Laat? enkele gig, gigs? Nou, ik moet zeggen? je heel eerlijk zeggen dat het op het moment een beetje rustig is. Maar dat is niet raar, want het is bijna zomervakantie en ja dan het is... is het spelen voor bandjes meer op festivals slappe tijd het is voor uh, club uh, is het inderdaad een slappe tijd ja een ja. beetje uh, ja het is gewoon sowieso een beetje slappe tijd het, uh... ja oh de sarcasme straalt eraf ja, je hoor. moet er wel even dichter bij mij komen of ja, we staan er kom, er, kom er eens even wat dichterbij, Swin. zwem ja. want zwem uh, ja, ja, ja, jou <laughs> ja maar het is wel een beetje slappe tijd ja? Ja, zeker in deze tijd ja het, uh, het, ja vind ik wel ik, ik, ik, waarom, ik, uh, waarom waarom waarom ja, het, is, het is op dit moment gewoon heel moeilijk om aan optredens te komen zonder dat je echt mensen goed kent. Mm -hmm. Want ja, vroeger waren er nog wel uh, tenten die op hun subsidie een kans gaven. Ja, en die subsidies zijn er vaak niet meer. Dus ja, dan moet je toch ruimte maken voor dingen die geld binnenbrengen. Ja, en dan eigenlijk moet je nu een ja. beetje gevraagd worden. Of je eigen shit organiseert. Ja, eh, kijk, ik ja, ben nou, van mening dat je goed. nog beter over de grens in België en Duitsland kan spelen. Ja. Want daar zijn mensen veel ja, makkelijker daarin. Die organiseren dingen voor elkaar. En hier eigenlijk op het zuiden, nou, moet ik wel eerlijk zeggen. Niet. Ja, je nee. bent op dit moment behalve ja. Eindhoven, ben je, voor, ben je redelijk positief over het zuiden. Ja, ja maar daar leeft, daar leeft ons nou, soort je muziek je, je ook... Doet, uh, ons soort muziek ook. <laughs> ja, de, de, de, ook de, hard, ons. de hardcore en de metalcore... dat leeft veel meer da daar... in het zuiden en het oosten van het land. Zitten daar ook heel veel bands... in, het, uh, in dat gedeelte van ja. het land? ja Nog meer heel, Een iets? heleboel goede bands ook. Uh, oh, ja. ja. Nog ja. er eens een paar... Noem maar eens een paar. Ja, ik over, over Jij bent echt gemeen. Ja, de, de, de, de Real Danger, die doet het goed. The Real Danger, <laughs> ja. ja. Inderdaad. van P. Limburg doet het heel erg goed. Ja, die zit onder Metal Blade. Nederlandse mensen alleen. Goed hoor. Band, ja. Ja. Ja, uh, maar letten ze dan... Uh, letten de, de muziekindustrie dan ook op op plekken waar het leeft en waar uh, dit soort bands zeg maar goed uit de verf ja, ja, komen. Dat zijn wel gewoon bands waar ik weet ik niet. Afspot, ja, want, yo, dat, want uh... dat is het nou ook denk ik. Als je op een gegeven moment ergens komt in, in het land ja. hè, en in het zuiden, je zegt het al, leeft het gewoon heel sterk. Dus al maar een, een of andere Mogol. om het maar zo te zeggen, die vindt dat natuurlijk geweldig wat daar gebeurt. En uh, pop. Het is uh, kassa natuurlijk. Ja, of, dat is zo nou, niet zo, zo kassa, maar ik bedoel ermee te zeggen... Toch van, is het moeilijk, want wat jij zegt is, het gebeurt niet veel. Nee? Nee, nee. Je moet maar het is ook een specifieke doelgroep, hè? Ja. Je, ja, ja want, en je moet vaak al een, een, een ingangetje ergens hebben. Mm -hmm. Dat werkt ook, want het, het heeft niet zo veel te maken met hoe goed je spelt, maar wie, het is ook, wie je kent. En ja. het is ja. ook is ook hoe het, hard het hard je werkt. Ja? werkt ja? Dat ja? Dat maar je, dat is toch bij. Hoe hard je werkt ook. Ik bedoel, sommige bands, ik noem maar wat... Of zo. Die werken er zo hard voor. Yeah. En die werken... worden niet uh, opgepikt? Nou, ik vind dat ze aardig opgepikt. Ze doen het nu goed, ja. Ze hebben ga ja. ja, met Soulfly ja. gespeeld. Ze zijn knijt aan het werken, dat vind ik wel te gek om te zien. Uh, ja. uh, uh, maar, maar Moet je voor de muziek leven dan, als je zo ja. ver wilt komen als pa? Ja. Ja, je hebt meerdere ja. manieren om voor de muziek te leven. Ja? Daar weet je meerdere manieren in, denk ik. Wij leven ook wel voor de muziek, maar misschien op minder... ...commercieel uh, denk het. ...misschien ja, zijn we wat, te aardig... Ja, want ik bedoel... ...dat is het misschien... Ja, nou, ...om, even, om ja. even wat vergelijkingsmateriaal... Uh, ...nou ja, in zoverre dan... Uh, ...of je dan vergelijkingsmateriaal kunt tre uh, trekken... Uh, ...de contact hè, bijvoorbeeld... ...die wij hier hadden... ...die uh, bijvoorbeeld... ...die uh, zeiden van... ...nou, uh, wij uh, zijn uh, toch wel uh, zover... Ik, ik, ...jongens, ik word gewoon gebeld tijdens de uitzending... ...even, even wachten... ...oh, dit is heel... Ja, hallo. ...nou, uh, dan gaan wij maar even verder... Weet je, wat? We haast, gaan haast? weet je wat? We gaan gewoon lekker draaien. Je hoort al Aux ja, Rous ja, langzaam ja. op de achtergrond opstarten. Eerst al, nou eerst al, ja, ja. This is how this works. Uit 2007 hoor je de titelsong hier op alternative FM. Of ZFM. Zandvoort. Ja. Yeah! En het gesprek gaat gewoon verder hoor. Ze zijn nu heel erg schoon. There's an alternative. nog voor ook over de zondag. Raise the flag! Airborne! Ja, ondertussen uh, zitten we ook even met uh, Jos over uh, het uh, voetballen te praten. Want uh, Jos, uh, ja, we ontkomen er ook niet aan aan de oranje koorts... ...terwijl uh, de laatste klanken alweer aan het wegsterven uh, zijn. We ontkomen er ook niet aan. Uh, jij hebt alle wedstrijden gezien ja. van het WK. Ja. Wat viel je op? Op, mij opviel. Ja. Dat, uh, dat zijn rare ballen en slechte scheidsrechters. Rare ballen oh, slechtes, en slechte scheidsrechters. Ja. Nou ja, laten we de, de, de scheids uh, nemen bij Uruguay. Of nee, uh, Zuid. Nee, Mexico tegen Argentinië. Ja, dat was, het, dat was, dat we was wel. Slecht. Dat was werkelijk. Uh, uh, zeg maar. Knullig. Rij voor comedy capers. Ja, knullig. Hè, het, op een gegeven moment ging het. Uh, het, uh, het beeld van. Het doelpunt van Argentinië. ging door het hele stadion in. Nee hoor het werd toegekend. En nou zei Maurice de Hond vanavond: die zegt ja, maar het staat nergens in, in, in de spelregels dat je het niet mag afkeuren. omdat je toevalligerwijs dat uh, ziet. Ja, maar en toch gebeurt We en naar Engeland. Uh... Nou, dat was helemaal een drama. Huh? Ja. Die... Dat, dat, dat zag je van een kilometer afstand. De, de bal was, was, was, gewoon uh, was, dat gewoon van, was gewoon een ja, dat ook, doel. Dat ja. was gewoon een halve meter over de doellijn heen. Ja, dat is, dat, en uh, meneer Blatter maar al roepen. Nee, we moeten de emotie. En al dat hoort bij het voetbal. Ja. Ja, we zit er wel gelijk in. Maar je kan wel op een gegeven moment. Gewoon, uh, ik bedoel, uh, indicaties dus van. Oh, hij is wel over de streep geweest. Weet je ja, je ja. uh, daar gaat het uiteindelijk om. Ah, bedoel, okay. Er gaat zoveel geld erom. Je mag niet meer verliezen tegenwoordig. Uiteindelijk dus. niet. Maar... Uh, Uiteindelijk, dat geldt voor elke ploeg, zo wat. Ja. Maar, als ik dan, maar jij hebt ze allemaal gezien? Ja, allemaal stukjes. Ik heb ze niet volledig gezien, mm. maar op mijn werk heb ik wel een heleboel kunnen zien. Ja. Ja. Uh... Ja, moet je nagaan wat hij doet als zijn werk. Nou, nee, Volg maar goed, wel... daar gaan we het nu even niet over hebben. Bedankt. Nou, daar gaan, gaan we het nu even niet over hebben. Over het werk, maar uh, het, het, het, het, het, het, het is dus, je krijgt er een beeld bij. Ja. En als je nou even naar de laatste vier uh, kijkt, wat valt jij dan op? Ja, nou punt 1 had Duitsland gisteren moeten winnen, ja? nee. maar ik ben blij dat ze het niet gedaan hebben. Ja? Jij, jij bent een van de me weinige en, mensen die zegt van het is me goed dat we nou, het niet treffen in de finale. Ja. ja? Dus en, ik ben niet een van de weinigen hoor, ja, zijn ik ben uh, met meerdere liever dat we Spanje hebben. Ah, is de gedroomde tegenstander nu? Het is wel de gedroomde tegenstander, uh, Duitsland was, du was Duitsland weleens geweest, weleens. maar er ja? zit altijd een soort van spanning achter. Ja? Dus ja, dat, ik denk, ja, als je het dan verliest, dan, dan verlies je alles, zeg maar. En dat is nu ook wel zo, maar ik denk dat er minder druk achter staat voor Nederland. Nou, dat weet ik niet. Hmm. Ze willen hem echt wel. hebben en ja. dat gaat denk ik ook wel al gebeuren, alleen, ze afwachten. Afwachten. Terug naar de muziek. Ja. Want uh, het, het eerste gedeelte waar we mee begonnen was een nummer van jullie. Ja. Hoe is dat ontstaan? Zo, dat nummer. dat is... Uh, en 180 different. graden uh, meteen Ad, draaien. Ja. Ja, je had het over het nummer Untouchables ja. waarschijnlijk, ja. of niet? Precies. Nee, nou, nou, oh, ja. nou, ik heb als laatste, heb ik. Uh, uh, I suffer the Fate, Suffer the Fate ja. Maar het ging over het nummer. In ja. het begin van oh. het tweede deel. En dat was Untouchables. Ja, sorry meneer. En, en daarbij zeggen dat daar op MySpace een videoclip voor ons bij staat. Ja. Die door een hele goede vriend van Sven is opgenomen. Ja. In één avondje. Ja, Roy Steijvoort. Echt een gekke dead battle clip. Ja? zit helemaal alleen maar in de dead metal clip. Ja, want, want er moet ook iets creatiefs uit voortkomen. Ja. Om te laten zien dat je ook bezig bent. Hè? Datgene, uh, want dat moet natuurlijk ja. uh, aanslaan ook bij het publiek. Ja. Dus je moet het ergens ondersteunen in, uh, in iets. Ja. Ja? ja. Denken jullie daar ook over na? Over dat soort, uh, dat soort dingen? Ja, natuurlijk. Hoe klein je ook bent. En uh, hoe specifiek je voor een bepaalde doelgroep ja, bezig al... bent. We hebben allemaal wel een doel. Ja? Dus, uh, ik weet niet of dat het antwoord is op je vraag. Maar uh, we hebben allemaal wel iets voor ogen wat we toch wel willen bereiken. Ja, maar ik bedoel het creatieve aspect dat je he, bij een nummer een bepaald uh, beeld erbij ook bedenkt. Nee. Of, nee, nee, of, nee, of sowieso, gewoon het ook sowieso. het nummer nee, nee. en het nummer uh, gewoon zelf Maar nee. wij, wij zijn een band die niet echt, uh, uh, echt nummers schrijven. Nee? Ja, ik ben eigenlijk de enige die schrijft. Yeah? Zeg maar, qua, qua tekst wel. Ja. Alleen, ja, de rest komt door middel van uh, okay. riff, riffjes en jammen en uh, ja, iets wat goed klinkt, klinkt goed. En ja, uh, wij discussiëren ook echt niet veel. Niet, het zo. Nee, nee, het we is we gewoon, uh, We, gewoon hebben. we hebben een avond nog wat. Ja, maar place. hoe gaat dat? Heb je dan bier op tafel nee, staan of nee, helemaal oh, nou, ja, niks? Weet je, Ik, uh... Ik bedoel, ik merk het gewoon Jij hij, niet? Hij niet, maar, nou, maar wij wel. <laughs> nou, ik, mis jij niet, ik mis niet, niet een enkele, enkele, nee, enkele nee, maar, goede avond? Er zitten zit je avonden je. tussen waar echt geen, uh, nou ja, geen, uh, voor ik mee te bezeilen nee, zeg maar, nee, helemaal nee. niks uitkomt zeg maar. Je hebt avonden waar je gewoon zo aan twee, drie nummers helemaal af kan maken. Ja, dus, ja, niet, maar wat is dan de keuze geweest van die videoclip? Want, ja, want, want dat wat gaan jullie nou Wat gaan jullie dan. Wat staat er in die videoclip? Nou, bij ons is het gewoon uh, wat je live ook een beetje te zien krijgt. Hè? Ja, maar dit ja. is gewoon bij ons in de hoefruimte opgenomen, tof effecten ertussen en zo. Maar dit is wat je live ook te zien krijgt, dat is een simpele clip, maar... Uh, ja. Is, ik zie, eenvoudig doch even, ja, eenvoudig, toch krachtig. Eenvoudig, toch krachtig, toch krachtig. Doch krachtig. Uh, is dat ook een beetje uh, wat, wat, wat, wat jullie typisch kenmerk? Krachtig? Ja, nou e krachtig en energiek denk goeie, ik wel, vooral live. Het, ja, kost het je ook energie op een gegeven moment, zo'n uh, goede avond even lekker spelen en... Uh... Ik, uh, ja. in, in, in, in, in principe is het zo dat je uh, 30 tot 40 minuten voluit gaat en ja. niet minder geeft, zeg maar. Nee. Nee. Tenminste, dat is bij mij wel altijd uh, de bedoeling geweest, want ik heb echt zo'n schurfteken aan met, ja, bands die harde muziek spelen en stilstaan dat, dat, dat kan ik het ook moet, niet. Het moet gewoon ja. ja maar, dat, nee, nee, maar, on je, maar ontleent de muziek zich ook denk ik niet voor. De muziek betekent. is vet. Ja. Maar het oog wil ook wat. Ja. Ja. Dus en daarom zal je ons denk ik nooit betreppen op een. Vind je dat dat belangrijk is voor een band dat het ook een goede podium echt ja. moet zijn? Ja, ja want, wel, de, want dat, geeft. Zeker in deze, dat, in deze. Dat, nee, nee, maar dat geeft van, ook aan dat de je dat je rol in hebt. De uitstraling Ik heb wel echt diverse gespeeld, live. vooral live, ook in loofruiten, zeker weten we. Vooral live dat ik gewoon het gevoel had dat als het nummer klaar was dat ik gewoon weer wakker werd of zo. Zo diep zet ik erin, weet je wel. Ja. Dus, dus dat zegt toch wel wat, weet je wel, wat, wat muziek met je, met je kan doen. En dat, ja. dat breng je over naar het publiek, weet je wel. Ja. Je krijgt een sms binnen. Is, uh, zitten er fans te luisteren? <tok> ja, dus... Maarten, ik weet dat jij ook wel eens te teksten schrijft. Sorry. <tok> Er wordt geluisterd. Oh, Maarten is... is, is Dan is onze bassist. Oh, jullie bassist. Heel belangrijk uh, voor de band. Echte ik echt een you Ik schrijf ik, ook teksten. Ik hoor, <laughs> ik hoor dat er alweer iets uh, in, uh, aan muziek is. Of, uh, of mag ik nog even doorgaan? Ook oh, mag nog even doorgaan. Dat lijkt. Uh, maar uh, Maarten is uh, de bassist. Ja. Uh, is die, uh, ja. Een bassist is naar mijn idee altijd belangrijk binnen een band. Absoluut. Ja? ja. Absoluut. Ja, je hebt Maarten vorm... is vooral goed, uh, goed in het de... Nou, ja, regelen, maar ik bedoel binnen de band. B ja, het, de het, nou, het muzikale. Je, uh, je bent gewoon e ja. het, het ja. belangrijkste ja. deel van je ritmesectie. Ja. Ja. Dat, dat is het zo. Kijk, vaak denken mensen dat de gitaar eroverheen buldert en je er niet zoveel van hoort. Ja. Maar dus je gezien wij maar, maar, maar één gitarist uit. hebben, hoor je alles. Ja. Als ik maat er niet had, ja. dan, dan klinkt het tien keer anders. Het is om het, het in keer. een heel duur Nederlands zeggen complementeert dat jullie ja, vullen elkaar ja, eigenlijk precies. aan. Ja, ja. ik speel veel ja. lang met die jongen, wij vullen elkaar wel aan. Je? Ja. Dat, dat, dat dus waar de ene stopt, gaat de andere uh, verder of dat het een beetje gelijkwaardig nou, nou, het, naast het, elkaar. Het, elkaar elkaar meten, het voordeel ja. is denk ik ook dat uh, Maarten van Origine is gitarist. Ja. Ja. En ik was bassist in de vorige band. En, hij was bassist in oh, de vorige band. Dat is heel erg Dus je weet weet van elkaar eigenlijk. En ik was gitarist in mijn vorige band en nu zanger in deze band. Dus het, meedenken met elkaar is gewoon veel ja. makkelijker. Ja. En dat is, ook is dat ook onze... belangrijk dat dat gebeurt Ja, ja. ja want je ja. moet elkaar ook de ruimte gunnen. Ja. Ah, je, moet, van... je moet niet meteen zeggen van, uh, dat vind ik... Uh, nee. Nee, je moet wel uh, nou, kan je uh, de opties ja. ja. open houden, dingen proberen. Ja. En als het niet gaat en je bent er allemaal mee eens, ja, zet toe. En dat is ook met onze duren ja. zo, weet je Onze voor, ja, ik heb altijd echt het idee dat drummer voor ons en ik, wij begrijpen elkaar. Ik hoef er niks voor uit te leggen. Ik, dat werkt zo makkelijk. Dan weet je, ja. je kan binnen een avond zo. Uh, uh, zeg uh, maar met een, een, een, een half akkoord uh, weet hij dat. Weet doen, dat voldoende? Dus als ja. jij al begint, weet hij dat al. Ik hoef echt niks aan nou, Onze alles, drummer he. is een oude lul en hij heeft een oude ziel. Zeg maar. <laughs> dus dat, dat klinkt. Ze luisteren naar oh, dezelfde dat is, muziek. Oh ja, dan. Dat zegt jou misschien wel wat Rainbow, zeg maar. Ja! Hij is de man van Rainbow, Richie maar. Blackmore is de Rainbow. Ja, Richard Blackmore is ook wel een van mijn favoriete gieters. Dat, dat is de gitarist waardoor ik mee ga spelen. Ja! Maar ik serieus, ik het ja, de logo, van die burble en zo. Ik, ik, ik zie het helemaal, dus dus, ja. uh... nou, ik ben wel echt fan van die man, ja. Van, van, ja, ja hij ik heeft... moet helaas er tussendoor komen, voor Want wegen de, de, de tijd. de tijd is onverbiedelijk. Oh. Ja. Het was zo gezellig, we zitten hem eventjes in de repeat. Hé, hey, waar kunnen ze jullie vinden op website, op internet en dergelijke? Uh, MySpace en dan gewoon Dead Unity intikken en dan kom je er vanzelf. Nou, je weet er precies te vinden. En, Dead Unity, en hier, en live. Oh, nou. Nogje, je weet ze te winnen op internet, op de highest, MySpace. En hebben jullie nog een website zelf? Nee. MySpace is goed genoeg, echt waar, het ziet er goed uit. Beter. Ook weer een vriend van ons gedaan, dus... Checken, checken MySpace voor volgende week. Hier is Creator. Creator? nieuws.